Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 9.880 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 1657 minder dan gisteren. Het aantal ligt ook onder het gemiddelde van de afgelopen week. Er liggen nu 2349 besmette mensen in een ziekenhuis, 45 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 615 op een intensive care. Dat is een stijging van 15%. De Britse mutatie van het coronavirus duikt op steeds meer plaatsen op. Nu ook in Zweden bij een reiziger uit het Verenigd Koninkrijk. Die is in isolatie gegaan. Voor zover bekend zijn er geen andere mensen in Zweden positief getest op de coronavariant. Vandaag waren er ook al meldingen uit Spanje, Duitsland en Ierland. Zweden stelde vorige week al een verbod in op vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Dat reisverbod geldt zeker tot 1 januari. In de haven van Dover is bij nog eens 5500 vrachtwagenchauffeurs... een coronatest afgenomen, laat de Britse minister van Transport weten. Gisteren werden er al 10.000 tests gedaan. Daarbij zijn tot nu toe 36 chauffeurs positief getest. Sinds woensdag zijn de grenzen weer open, maar er zijn nog lange wachtrijen. En chauffeurs mogen alleen de oversteek maken... als ze een negatieve test kunnen laten zien. Hoeveel vrachtwagens het kanaal vandaag zijn overgestoken is niet duidelijk. Het waren er gisteren 4.500. En de Nederlandse film De Veroordeling heeft op het Shadow Film Festival zes prijzen gewonnen. Vetja Van Uet kreeg de, best, de prijs voor Beste Acteur... en Lies Vissendijk won in de categorie Beste Vrouwelijke Bijrol. Jorik van Wageningen won in die categorie Mannelijke Bijrol. De Veroordeling is een thriller die gaat over de Deventer Moordzaak. Het is een reconstructie van de moord op de Weduwe Witteberg in 1999. De Veroordeling zou vanaf half april moeten gaan draaien in de bioscopen... Het weer. Op steeds meer plaatsen regen en wind. In de loop van de avond aan zee zware tot zeer zware windstoten. Morgen ook nat en onstuimig bij een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen purmerend Noord en Alfred Hoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een auto met pech, de rechte is dicht.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. deze uitzending van Sofort op zaterdag had ik het al een beetje verklapt. We draaien van alles vandaag. Dus niet alleen de kerstplaten natuurlijk op deze tweede kerstdag... maar ook gewoon de zomersits die we een klein beetje vergeten waren. En uh, ja, wel weer eens leuk om hem terug te horen. Bijvoorbeeld deze van Siggy Marley en de Melody en Tomorrow People... Daarmee is het even na vier uur. Zandvoort begint alweer donker te worden. En hou er rekening mee. Hè. Het kan hard gaan waaien vanavond. En zelfs gaan stormen aankomende nacht. Met een windkracht tot 110 kilometer per uur, uh, Albert-Jan. Maar gelukkig gaan we het zuiden, nog. Dus ik. hou je vast. Oh, dat staat precies op mijn slaapkamerraam. Dus, uh, <laughs> ja, dat <laughs> ben nou ja, ik mijn schoonmoeder ook. Ik, ik ja. bind mezelf al vast uh, aan het bed. <laughs> Misschien komt het dan goed. Het derde uur, wat gaan we daarin uh, allemaal nog doen? Nou, heerlijk. Uh, over een tweetal uh, platen hebben we uh, Pit Report. En het staat allemaal in het teken van uh, de documentaire van, uh, die gemaakt is over Max Verstappen over zijn beginjaren in de kart. De rol van uh, zijn vader Jos en uh, in dit interview wat onze collega's van uh, Motorsport TV uh, hadden met uh, Raymond Vermeulen, al jaren de manager van Max. Uh, onder andere over uh, het feit waarom deze documentaire en waarom op dit moment. De documentaire heet Whatever It Takes. En uh, dat staat uh, naast, uh, naast Max komt natuurlijk ook uh, de baas van uh, Red Bull aan het woord. Een een documentaire om aan te raden voor alle autosportliefhebbers en Max-liefhebbers. Want het geeft een behoorlijk goed inzicht in uh, wat er allemaal gespeeld heeft... voorafgaande aan het feit of het niveau waarop hij nu terecht is gekomen. Hoe kunnen we die zien dan? Uh, via Ziggo. Oké. Okay. Uh, uitzending gemist en dan gewoon... Uh, Whatever it takes. En dan, uh, dan kan je hem terugzien. Nou, mooi. En anders, als je moeie mazzel hebt, dan moet je even kijken op het programmering. Want hij wordt meerdere malen herhaald. Maar het is echt een aanrader. Goed, dat interview over twee tal platen met de manager van Max Verstappen, Remon Vermeulen. Half vijf hebben we dier van de week. Ik zei al, ik had een rover. Het was een hartstikke leuke hond. Het zag er leuk uit. Maar ik kijk de eerste keer donderdag. Toen keek ik vrijdag en toen was uh, rover alweer weg. Bedoel, Ook daar geen hond te bekennen. Die werd weer ja. geroofd. Dus we hebben weer een, een kat en die luistert naar de naam Olly. Daarna hebben we Zos Live. Blijft nog even een verrassing. Dat is de zandwoord op zaterdag live registratie van een concert. En uh, welke dat wordt, uh, dat hoort u dan om iets over half vijf. Het uh, gedicht van de week, ja, je bent er nog druk mee bezig. Uh, en ja, nog... ja, ja, ja. Er zitten een paar serieuze tussen en een paar minder serieuze. Dus ik zou zeggen, uh, leef je uit. Maar kijk, want we zijn natuurlijk uit die drukte weg uh, van, uh, van de kerst. Uh, van, met z'n twaalf, met de grote groepen. Dus, uh, back to basics allemaal. Dat speelt ook een rol in een van de gedichten. Ik uh, wil me verder niet meer bemoeien. Ik zou zeggen, ga je gang. Dus het gedicht van de week, uh, Zandvoort op zaterdag. Live, Dier van de Week. En Pit Report, ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender op deze tweede kerstdag. Dankjewel, Albert Jan. Nou, gisteravond zat ik nog even een beetje televisie te kijken... toen ik uh, terugkwam van het uh, kerstdiner. Uh, Uiteraard in beperkte gezelschap vanwege corona. Uh, ja, en toen kwam ik tegen op uh, NPO 1, net als een miljoen andere kijkers uh, op dit moment, de kerstspecial uit 2019 van de beste zangers uh, tegen. En daar was onder meer uh, Jeroen van der Boom was daar te gast, maar. Uh... Onze eigen Jeroen van de Bam, Want die heeft natuurlijk ook een discotheek in Zandvoort gehad... samen met zijn vrouw Club Chateau. Eh, maar eh, ja, die was daar niet alleen. Nog diverse andere zangers en ook Edcilia Romley. Zij deed een echt Nederlands kerstnummer. Wel een zwaar nummer, maar ik vond het zo mooi, hè, die uitvoering. En ze werd er ook een beetje emotioneel bij... dat ze dat nummer aan het zingen was... Dus we gaan even dat zware kerstnummer draaien... in de uitvoering van uh, Edcilia Rombly. Maar hij is zo mooi dat ik hem uh, toch even wil gaan draaien. Want het kan nog, hè. Tweede kerstdag. Hier is Komt Allen tezamen. Samen. Geweldig mooie uitvoering. Deze van uh, Edcilia Romilly En komt allen tezamen. Zijn we helemaal live op deze zaterdagmiddag? Tweede kerstdag bij CFM. En ook heel veel live muziek, hè? Net hoor je al, komt Allen tezamen van Edgilia Romly, een heel mooi gevoelig nummer. En daarachteraan Jesse Donovan en Kylie Minogue, en especially for you. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Wil je meekijken in de versierde studio Tolweg 10a, wwwzfm livenl of kijk even op de ZFM-app. Het is tijd voor de pitreport, want die gaat op de tweede kerstdag gewoon door. De Formule 1-rijderscarousel draaide in 2020 op volle toeren. Maar Max bleef buiten schot. De Nederlander tekende opvallend vroeg en ook voor opvallend langere tijd een nieuw contract bij Red Bull Racing. Een collega van motorsport.com bespreekt deze ferme keuze voor Red Bull met manager Raymond Vermeulen, al jaren de manager van Max. Evenals de nieuwe documentaire over Max bestappen. En die luistert naar de titel Whatever It Takes. En het vertrouwen in de motorische plannen na het vertrek van Honda. Commentaire over Max. Ja, om te beginnen, waarom deze documentaire over een jongen wiens leven zich toch al zo in de schijnwerpers afspeelt? Nou, het is eigenlijk een beetje gegroeid. Wij, wij zijn in contact gekomen met een paar mensen die zeiden van... Uh ik denk dat het goed is dat als jullie iets willen opnemen, dat jullie dat ook gaan doen. Want op het moment dat je dadelijk een succesvolle carrière hebt, of welke carrière dan ook, en dat je dan eigenlijk denkt van, go, hadden we het maar allemaal opgenomen, dan ben je te laat. Dus we zijn eigenlijk gewoon begonnen met opnemen, we zijn begonnen met beelden vast te leggen. En eigenlijk hebben we eigenlijk in de tijd gekeken van, goh, en wanneer gaan we die dan wereldkundig maken. Dus het is eigenlijk heel natuurlijk begonnen. En we hebben gedurende het proces besloten om hem uh, om nu uh, dus een einde 2020 uit te brengen. Ja, dat is zeker na afgelopen zondag een aardige timing, denk ik. Ja, dat is uh, een leuke bijkomstigheid. Maar wij wisten vooraf al dat we uh, deze maand uh, in 2020 met, uh, met deze dokken zouden komen. Ja, helder. Uh, iedereen in Nederland volgt Max's stappen wel op enige manier of in enige vorm. Ja. Maar in hoeverre kan deze documentaire het beeld van Max voor een doorsnee Formule 1-liefhebber nog veranderen? Nou, ik denk dat het gewoon dat het heel puur is wat je ziet uh, en wat je met Max ziet op de baan, dat je dat nu ook in zijn privé setting ziet. En ik denk dat het gewoon heel uniek is dat je een klein uh, kijkje in de keuken hebt van hoe Max leeft en uh, werkt en zich voorbereidt met de passie voor uh, waar hij mee bezig is. Oh. Nou staan jullie eigenlijk al sinds jaar en dag te boeken als een, als een drie-eenheid, ja. uh, Jos, Max uh, en jij. In hoeverre is die, die, die dynamiek, want je ziet een duidelijke ontwikkeling in de documentaire, maar in hoeverre is die dynamiek veranderd doordat Max naast de baan ook volwassener wordt? Nou ja goed, Max wordt natuurlijk uh, ouder en wijzer en uh, heeft natuurlijk in de beginperiode meer uh, advies of meer begeleiding nodig. Ik bedoel, hij wordt zelf ook zelfstandig en uh, hij leert heel snel, ook buiten de baan. Dus uh, uiteindelijk is het de coaching of de begeleiding, of hoe je het ook noemt, uh, ja, die verandert in de tijd natuurlijk. Krijgt hij dan ook een, een grotere stem in alles? Max heeft in alles een, een finale stem. Dat was al een begin, uh, maar uiteindelijk is het wel zo alles wat wij uh, willen gaan doen of wat we bespreken, dat, uh, daar heeft Max een uh, Final C in. Ja, daar hebben we net uh, deel 2 gezien. Daar zit een, een prachtig moment in van Hockenheim. Dat jullie uitgenodigd worden door Red Bull en daarna bij Mercedes naar binnen lopen. Als je ziet hoe dominant dat Mercedes nu is, is er nadien ooit een moment geweest dat je dacht, shit. Toch de verkeerde keuze gemaakt? Nee, we hebben op dat moment denk ik de goede keuze gemaakt. Uh, daar, daar staan we nog alle, alle drie volledig achter. Uh, ik denk dat bij Red Bull Max de superbegeleiding, de supervoorbereiding heeft gekregen om zijn debuut te maken. En nogmaals, we zitten bij Red Bull en we voelen ons daar naar als een vis in het water. En uh, wat de toekomst brengt, is de toekomst. Maar vooralsnog zijn we blij met de keuzes die we gemaakt hebben. Ondra. Ja, dat, dat vis in het water bleek ook wel uh, januari van dit jaar. Ik weet het nog goed. Uh, op de redactie in een rustige winterperiode hoorden wij... ...Max kan zijn contract voor meerdere jaren gaan verlengen. Ik vond dat verrassend vroeg en ook verrassend lang. Vanwaar toch al zo lang voor die continuïteit gekozen met Red Bull? Nou, op dat moment uh, kwamen wij in gesprek met Red Bull. En uh, nou, zoals dingen dan vaak gaan, dan kom je in een bepaalde flow terecht. En ik denk dat we op dat moment uh, toch ook uh, in die periode de juiste beslissing hebben genomen... En uh, de toekomst zal het uitwijzen uh, of dat uh, de goede beslissing is geweest. Maar wij staan er in ieder geval uh, alle drie hier volledig achter. Ja, over die toekomst. Uh, één dingetje nog dat boven de markt hangt. Wat er gaat gebeuren na het vertrek van Honda. Uh, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Hou jij als manager dan vinger dan aan de pols of hoe zit dat? Nee, natuurlijk worden wij door, door de legerleiding van Red Bull geïnformeerd waar we staan, waar ze naartoe willen en wat hun uiteindelijk target is waar ze willen eindigen. Het uh, proces is ongoing, uh, we hebben nog een, een prachtig seizoen te gaan met Honda. Wat er op de plank ligt met de motor zijn we heel positief over, maar we zijn natuurlijk erg geïnteresseerd wat er in 22 gaat gebeuren. En dat spel is nu op de wagen, dus uh, wij houden vinger in de pols en uh, ze gaan daar heel open en transparant mee, uh, mee om uh, naar richting uh, Max. Dus uh, wij, wij wachten het geduldig af en we hebben alle vertrouwen dat dat tot een goed einde komt. Uh, ja, en dat vertrouwen, want Helmut Marco heeft naar buiten toe al aangegeven plan A is het overnemen van de intellectuele eigendommen en zelf met die Honda-motoren doorgaan in eigen beheer is dat dan ook een plan waar het zeg maar, team Verstappen op dit moment vertrouwen in heeft? ja, ik denk dat, uh, laten we eerlijk zijn, als Red Bull ergens de schouders onder zet dan doen ze dat goed uh, bedoel, ze zijn destijds met een eigen team begonnen, nou, dat hebben ze heel voortvarend en goed gedaan dus op het moment dat hun het project van honden naar zich toe zouden trekken dan heb ik daar alle vertrouwen in dat wat betreft het uh, sportieve plaatje als we tot slot nog eens meer commissie Kijk, in Nederland is Max eigenlijk al immens, ook internationaal. Is hij een merk? Wat valt er dan voor jou als manager nog, nog te winnen in de komende jaren? Hij heeft al een eigen documentaire, eigen tribunes, eigen shop. Dus in hoeverre valt dat imperium nog uit te breiden? Nou ja, goed, wat je eigenlijk al zelf aangeeft, dat is uh, volgens nog Nederland en, en, en delen van Europa. Laten we gewoon uh, de, de target zetten op de wereld. Uh, dat moet het, uh, het uh, uiteindelijke uh, ultieme doel zijn. Ja, wel een mooie interview van motorsport.com met de manager van Max Verstappen. Allemaal in de docu over Max te zien, Raymond Vermeulen. En ik denk dat hij ook wel goed erbij geboerd heeft, Albert. En bij het succes van Max Verstappen. Nou, dat zie je in, in die documentaire ook heel goed. Naast de financiële gebeuren waar hij zich mee bezighoudt. Uh, Volg gaat hij zo vaak met, uh, met Max op stap. Ik bedoel, uh, op stap in die zin hebben geleid hem naar de uh, naar, naar, naar, naar races. En hij is de, overal erbij. Dus die, hij is uh, niet documentaire. Hij heeft best een, die, zijn baan heeft een leuke kant hoor. Jawel, en ik had ook een beetje het idee dat hij af en toe uh, toch wel een beetje uh, de vaderrol ook heeft uh, ja, voor Max. Absoluut. absoluut. Uh, nee, hij, hij, is, hij is bij veel evenementen naast op en naast het circuit uh, hier uh, aanwezig hoor. Oké, okay, nou we gaan even wat uh, Frans uh, spreken. met die mentenal. Ja, dit is een verzoekje die was aangevraagd uh, door onze collega Fred Hey. En uh, ja, het is, uh, we hebben voor een live-uitvoering gekozen voor, voor dit nummer. Ja, we hebben het over Sting inderdaad. En Fred Child, speciaal voor uh, Fred. Deze mooie single, helemaal live. Ik wil u presenteren, mijn copijn, meneer Dominique Miller. Meneer Rufus Miller. Benny Coliouta. Mijn vriend, Ibrahim Malouf. Heel, Gezel. draai draaien hem even op verzoek, deze live versie van de single van Sting en Fred Chow. Ja, het is half vijf, het is tijd voor dier van de week, je wilde eigenlijk... Ja, ik vind het weer zo mooi. Een hond doen, maar de hond was alweer snel uitverkocht. Die was alweer foetsie. Die was weer foetsie uit het asiel. Gelukkig maar, maar dan hebben we nog de poesten. Ja, en deze stelt zichzelf even aan u voor.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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemerland.nl, Want ook Olly verdient een thuis. En zo hoorde je het dier van de week, Olly, uiteraard... in het Kennenme Dieren Thuis... aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Sandvoort Nieuw-Noord te vinden. Dus ga rekenen voor Olly of de andere leuke dieren... die daar wachten op een nieuw baasje. En hier is Oscar Harris. Hallo me, hallo I'm uh. die zeker in deze tijd past. Deze van Oscar Harris. Sing a song for the children. Ja, straks het gedicht van de dag. Maar daarvoor doen we altijd zoals live. En wat hebben we deze week ja, overgegaan? Ja, nou, ik, ik ben van de week heel druk geweest om die lijst weer wat bij te werken. Ja, aan. ik merkte dat In een keer ging mijn laptop uh, vanzelf spelen. Ik <laughs> denk, wat gebeurt <laughs> daar? En uh, ja, ze hebben zoveel schitterende mooie live uh, performances van uh, de diverse artiesten. En uiteindelijk dan weet je het gewoon niet meer. Ik had eens een andere klaar liggen, zogende, die wil ook doen. Maar ja, het is een beetje een kerstgedachte. En uh, laten we het. Uh, laten... Dus dan ga je zoeken en dan ga je weer kijken van... nou, zal ik die maar doen, of zal ik die maar doen, zal ik die maar doen. Wat dat betreft, we worden tijd dat we een keer een extra uitzending aan wijden. Puur met live registraties. Ja, ik ben blij dat we morgen nog hebben, want ik heb er ook een stuk of uh, tig in de wacht. Dus, uh, nou, ik heb... Uh, kijk, ze horen ook in de lijst thuis. En uh, uh, ik ga t, uh, met deze band terug naar uh, het jaar 2005. En uh, daar traden ze op, live. En uh, wel in, Con in uh, Cuba, in het uh, Grand Teatro, En uh, een prachtig mooie uitvoering van uh, hun hit Holding Back the Years. Door mijn collega Albert dan uh, live in Cuba, uh, Albert jan ja, hij hey, is... gaat even de grens over prachtige <laughs> plaat. Maar dit is ook helemaal easy in de met Cubaanse zangeressen. -tabij. Ja, dat hoor je ook meteen. En bongootjes, uh, erachter. nee, prachtig. Heb je de plaat gekozen vanwege de, de haarkleur van de Mick Hutno? Uh, de uh... konfamilie kon van me zijn wel. Ja, toch? Ja. Ja. Alleen de krullen mis ik dan bij jou. Maar uh, dat, dat is het enige. Joh, de Simply Red right en holding back the years. Morgen weer een uh, SOS live bij Zandvoort op zondag. Zo uh, even voor kwart voor vijf. Normaal gaan we het gedicht van de dag doen, maar dat doen we na het volgende plaatje. Want dat is nog steeds kerst.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 Zo gaat het uh, Zandvoortse feestje ook gewoon op deze tweede kerstdag door hè, op de Zandvoorts Radio. Ja. Ellen en uh, Denkwaark allebei afkomstig uh, uh, uiteraard uh, uit uh, dit uh, mooie dorp Zandvoort. En daar zijn we trots op. Je hoorde ze met hun kerstsingel. Going back for Christmas. Father en son uh, inderdaad die uh, deze mooie kerstplaat hebben gemaakt. Het is december. Het is kerst. Tweede kerstdag. Tijd voor het gedicht van de dag. En het gedicht is... December. De zomer was al veel te snel voorbij. Het was al gauw december. De kerstvakantie was een feit en ik had alle tijd. Ik weet dat dat al lang geweest is. En het lijkt zo dichtbij. Maar soms, soms mis ik nog dat kind in mij... Winters zijn al lang niet meer zo koud... en ik zelf word alsmaar ouder. Wat, wat kan ik eraan doen... dat ik verlang naar de kerstmissen van toen? Mijn moeder maakt het kerstdiner. Mijn vader haalt de kerstboom. Daarbuiten was het koud, maar binnen warm. Ik weet, ik weet dat ik al lang geweest is. En het lijkt zo dichtbij. Maar soms... Soms mis ik het kind in mij. Kerstmis wordt nog ieder jaar gevierd. Maar het wordt nooit meer zoals vroeger. Wat gaan we dit jaar doen? Misschien misschien iets dat lijkt op de kermissen van, kerstmissen van toen. Zwinters zijn al lang niet meer zo koud. En ikzelf, ikzelf word alsmaar ouder. Wat kan ik eraan doen dat ik verlang... Naar de kerstmissen van toen... De wereld draait door de pleasure, uh, Kilty Pleasure kersteditie. De zin van uh, Doug Aston in een uh, nieuw jasje gestoken door de uh, Kick. En die heet uh, December. Nou, over Kilty Pleasures gesproken. Ja, ik weet niet hoe we dat gaan doen met onze eindtune, maar ik heb er nog twee klaarstaan die ik uh, nou, ga nog op. wel... Dus uh, ik schiet er heel nou op. En Kilty Pleasure, dat is deze dienst toch wel heel erg hoor. Maar ik gooi hem gewoon in, zo op de zaterdagmiddag. Platen draait. Obbejan uh, heeft zijn tas meteen ingepakt. Hij is op het heen klaar om uh, te vertrekken. Hij ja, is wel handig geworden. Uh... Nee, daar doen nogal wat uh, namen aan uh, mee uh, trouwens, Obbejan. Uh, ja, dat moest je wel even serieus nemen. Bonnie Sinclair, uh, Ronnie Tobers, Siska Peters, Nico Haak, uh, Willeke Alberti en uh, Haagse Bluff. Nou, uh, echt uh, heel veel, uh, heel veel uh, bekende zangers uh, uit die tijd. Met een heel gelukkig kerstfeest. Onze kersteditie van Zandvoort op zaterdag zit erop, deze tweede kerstdag. Ja, dat klopt. Tweede kerstdag voorbij. En uh, dus nu, uh, ja, uh, nou, morgen is derde kerstdag, vind je niet? Ja, dan, oh ja. Ja, maar ik ga geen kerstplaten meer draaien, hoor. Nee, oké. Okay. Nou ja. Weet, we, dus, ja, ik weet het niet. Nou ja, daar, daar ja. hebben we het nog wel even over. Nou, dan gaan we zijn, uh, Happy New Year's weer. Uh, De Happy New is weer een beetje te vroeg. Nou, vind ik niet. Nee? Oh, kan ook okay. nog nou, zijn. We hebben vanavond nog wat te vergaderen, denk ik. Maar er is al veel muziek morgen, want veel nieuws zal er niet zijn. Zo is het nou, we hebben het WK Darts. Morgen met, uh, met uh, Michael van Gerwen en uh, Mena. Die, uh, die zijn uh, morgen allebei uh, aan de beurt op het WK Dutch in Ellipelli. Heb je daar wel eens van gehoord, Elie Nee, tweede dag van het kwalificatie. Uh, yeah. Alexander -no. Pellas. Oh ja, nee, er wordt ook nog geschaafd morgen. En het uh, is natuurlijk ook Boxing Day hè, met voetballen dit weekend uh, in Engeland. Ja, in Nederland wordt niet gevoetbald, maar in Engeland wel. Oh, ik dacht uh, met uh, Barari nee, nee, Boxing, Boxing Day. Day. <laughs> Oké, okay. dus morgen, we zien wel veel muziek in ieder geval morgen. Ja, nou ja, we gaan uh, weten niet of we nog kerst gaan draaien, maar dat gaan we nu wel doen, uh, bewijs van uitzondering als laatste. Je hoorde hem hier al op de achtergrond. En dan komt hij aan, fijne zaterdagavond, tweede kerstdag. Ja.